4 uur. Joke Deertstra met het NOS journaal. Een agent die in Eindhoven een vrouw van 18 doodreed, heeft een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar gekregen. De agent reed in maart 2013 met sirene en zwaailichten aan door rood op weg naar een spoedgeval. De vrouw reed op haar scooter en werd met hoge snelheid geschept. Eerder besloot het OM de agent niet te vervolgen. De, agent, de rechter vindt nu dat een voorwaardelijke straf op zijn plaats is, omdat de agent aanmerkelijk onvoorzichtig reed. Bij een winkelcentrum in Breda is een man neergeschoten. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Naast de man lag een bebloede hakbijl en een steekwapen. De politie is op zoek naar de daders en roept uit te kijken naar een rode Mini Cooper. Het slachtoffer had ruzie gekregen op een parkeerterrein bij het winkelcentrum. Er zou zo'n zes keer zijn geschoten. In het zuiden van Jemen heeft een Turks marineschip 55 Turkse burgers geëvacueerd. Ze vluchten voor het geweld in de stad Aden... tussen Houthi-rebellen en aanhangers van president Hadi. De rebellen winnen steeds meer terrein in Aden... ondanks luchtaanvallen van een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. De Turkse regering benadrukte vanochtend dat Turkije een politieke oplossing wil voor de crisis in Jemen. Tegelijkertijd heeft het land steun aangeboden aan de Arabische gelegenheidscoalitie. Inwoners van Cyprus kunnen van volgende week weer geld overmaken naar het buitenland. Twee jaar lang golden er beperkingen op het betalingsverkeer... om te voorkomen dat de Cyprioten hun geld massaal zouden opnemen... en naar het buitenland zouden sluizen. De beperkingen werden ingevoerd toen Cyprus een Europese noodlening kreeg... omdat het grote financiële problemen had. Nu gaat het beter met Cyprus. De EU verwacht dat de economie van het land dit jaar gaat groeien. Het weer nog. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het zuidwesten is er meer bewolking en regent het nu en dan. Morgen een enkele bui, maar ook wat zon bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANVB. In de Randstad is het minder druk dan op een reguliere vrijdag. Er is wel wat paasverkeer onderweg. Vooral in het midden van het land. Daardoor wat files op de A1 bijvoorbeeld. Apeldoorn Amsterdam. Tussen Voorthuis en Amersfoort nog langzaam rijden. Ook na een ongeluk. En richting Amsterdam staat bij Brugge nog eens 4 kilometer. A2 Utrecht en Bos tussen de afritten en Zaltbommel 4. De A6 Muiden naar Lelystad bij Lelystad 6 kilometer na een ongeluk. A9 Alkmaar Amstelveen bij knooppunt Velsen 5 kilometer. De wijkertunnel is dicht. Verkeer moet via de Velsertunnel op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Rotterdam Grooswijk 2 kilometer en richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 de N57 Rotterdam Brouwersdam bij Hellevoetsluis 4 kilometer Tot zover de verkeersinformatie In Circus Zandvoort ben jij de artiest Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland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 GFM. In 2015, al 25 jaar. Live. TGFM. Met, Met. Nu. nu. The Euro Breakdown. Once upon a younger year. When all our shadows disappeared. The animals inside came out to play. Went face to face all our fears. Learned our lessons through the tears. Made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip on. I'm not going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 Terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown hier op CVM Zandvoort. Het tweede uur zijn we lekker begonnen met nummer 17 van de hitlijst. Je luistert nog steeds naar de Europese top 40. Samengesteld en uh, gepresenteerd door uh, de muziekredactie. moet nog wat verzinnen. Avicii is dit met uh, The Knights op 17. Ondertussen staan ze alweer tien weken lang in de lijst. Eén plaats is gestegen. En heb je nou het eerste uur alle nummers gemist, dan heb je pech. Nou nee, hoor, dan kan je gewoon zaterdag tussen 7 en 9 nog een keertje terugluisteren. Dan zal deze uitzending worden herhaald. Maar uh, de, de, de tweede kwart van de lijst zal Sander nou aan je gaan voorlezen. Welke hebben we gehad en welke net niet. Nou, op uh, nummer 27 hebben we Sella met Weezer, nieuw binnengekomen deze week. En op 26 hebben we Friends Joy met Riftout. En op 25 hebben we David Guetta... featuring Sam Martin met Dangerous. Op 24, vorige week stond hij op 21... Fox Stevenson met Sweets. Op 23, Alesso... featuring Toflo met Heroes. En op 22, Sam Smith met Lay Me Down. Op 21, al drie weken in de lijst... Mumford and The Suns met Believe En op 20, Kensington met A War. Op 19 hebben we... Charlie XCX met Break the Rules. En op 18 hebben we Keiko met Firestone. En op 17 we hebben we hem net gehoord. Vorige week stond je op 18. Avicii met The Knights. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En op 16 vinden we Sia samen met The Weeknd en Diplo Card. En dit is nummer 15. Jesse J, Masterpiece. So much pressure. Why so ook op deze plek. Dus lekker blijven zitten. Dan heb ik het over Jesse J natuurlijk met de Masterpiece. Ze hebben het ooit een keer een stuk beter gedaan. Toen hadden op ze de zesde positie. En dat was ook met dit nummer. We gaan even een rondje langs de sterren. En in de categorie wat de fuck is er nou weer met Justin Bieber. Ik ga het je vertellen. Ik waar, ja echt waar. Ik weet niet of je het wil weten, de Euro Breakdown. Maar ik ga het gewoon vertellen. Want Justin Bieber is volop bezig met zijn nieuwe album. En volgens uh, Bieps de believers of weet ik of wat is hij zijn uh, grote liefde? Selena Gomez nog niet vergeten. Er zullen namelijk uh, verschillende tracks op het album uh, te komen die hij heeft geschreven met uh, deze dame in zijn achterhoofd. Ik denk dat het heel veel inspiratie heeft gekregen van haar. Het was een lange relatie en een relatie die harten heeft gebroken. Maar ook veel plezier heeft gebracht. Daarnaast waren er ook een hoop andere emoties waar ik over wilde schrijven. En dat komt allemaal op het album. Al dus Justin Bieber. Ook onthulde hij dat uh, Kanye West een van de producers is uh, waar hij op dit moment mee werkt. Dus eigenlijk valt het uh, in de categorie wat de Fuck is er nou met Justin Bieber best wel mee. En Sheeran dan. Die heeft ook weer uh, leuk nieuws voor je. Helemaal als jij uh, in de US of A uh, woont. Want na een uh, flinke reeks andere sterren is er nu de beurt dus aan Ed Sheeran... om in de Amerikaanse versie van de Sesamstraat te spelen, Sesame Street. Het doet uh, mee op een nummer Two Different Worlds... waar ook uh, Elmo, Grover en Cookie Monster te horen zijn. Het nummer uh, verhaalt over hoe je jezelf gedraagt thuis en op school. En in de video, beelden, uh, in de video is beelden... Uh, huh? De video is dus en de inwoners van Stees straten die dit uh, verschil uh, uit. Wetten dat je de track dan niet meer uit je hoofd krijgt. Nou, we gaan het even uitproberen met uh, Sander. Goed luisteren, Sander. Kijk of je hem uh, uit je hoofd krijgt straks. school Nou komt, ie, goed opletten. Je leeft in twee verschillende werelden. Nou, geweldig. Is dit geen hit wordt. Ik kan hoor de ris nog niet. Oh, daar komen ze. Nou, juist. Uh, wat vind je ervan? Ja, wel een uh, ja, leuk nummer. <laughs> wat ja. kan jij liegen? Nee. Wat kan jij liegen? Nee, maar dat komt omdat ik zelf verslaafd ben. En, uh... ja. Sesamstraat nog steeds. Ja. Dat kan ik wel begrijpen. Vooral Cookie Monster en Elmo. Oh ja, ja, ja. ja, ja soort soort soort. Nee, maar um... ik ga het over een half uur nog vragen. Kijken of je het nummer nog uit je hoofd weet. Kan je nou een stukje ervan zingen? Nou, enig wat ik nu uit mijn hoofd weet is O, oh, O, oh, O, oh, O, oh, O. Oh. Nou ja, dat is voldoende. Kijk, of ik het je straks uh, ook nog weet. We gaan ook kijken zo direct uh, naar de Nederlandse top 40, hoe die eruit uh, gaat zien voor deze week. Maar eerst gaan we luisteren naar uh, Lost Frequencies op nummer 14 in de Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort met Are You With Me? I wanna dance by the sky. Drink some margaritas by blue lights. Listen to the play at midnight. Are you with me? Are you with me? Het op nummer 14 En ben je erbij nog, Sander? Uh, ja. Ja, echt waar? Ja. Wat ga jij dit weekend doen? To the dus paas, hè? Is dus vandaag een goede vrijdag. Paasweekend staat voor de deur. Are you nou, uh, vandaag ga ik Are lekker even, even uit eten. Oh, met wie? Ja, met uh, waarschijnlijk mijn ouders. Met je ouders? Gezellig. Ja. En uh, ga je nog wat leuks doen op de eerste paasdag? Nee. Geen eieren zoeken? Nee. Tweede paasdag? Tweede paasdag zit ik op circuit bij de paasrace. Kijk. Als Kruis Kruiser. Oh, als Rode Kruis. Niet voor CFM. Nee. Nou oh, ja, maar na nou, Willem van Dinsen zal wel uh, tweede paasdag op het circuitpark Zandvoorten staan. En zal tijdens het, uh, de programmering uh, die dag... Uh, zal het regelmatig inbreken met de verslag vanaf het circuit. Oké. Okay. Dus uh, hey, dat sowieso. We gaan luisteren. Echt waar? Ja. Bij het Rode Kruis moet je niet naar je porto luisteren? Ja, daar luisteren we ook naar. Nou, leuker naar. Nee, maar... <laughs> nee. Nee, oké. Okay. Dus uh, vanavond op Goede Vrijdag lekker het eten met je ouders. Ja. Waar gaan we eten? Nou, ik denk dat we gewoon... Geen, geen reclame ge maken. Oh. Waar gaan we eten? <laughs> Bij het... <hums> <hums> van Zandvoort. Oh, lekker. Het, het mooiste restaurant van Zandvoort. Ja. Oké. Okay. Waar is dat? Gastensplein natuurlijk. Ah, ja. helemaal goed. Hé, hey, um, door met de lijst van de top 40 van Europa. Dit is Zit. I want you to know that it's our time. You and me bleed the same light. I want you Here I go, go And once again I'm yours in fractions It takes me down Echt waar, vrouwen en techniek. Need, maar in deze track lukt het wel, want Selina Gomez doet ook mee met deze track van de ZA12. Nu nummer helpen in de Europe Breakdown hier op ZFM's antwoord. Waar anders eigenlijk hè? En ondertussen als je op het webcam kijkt op zfm -live zie je dat de studio helemaal omgetoverd is voor het volgende programma vast. Er zal uh, wereldberoemde artiest komen. Ja, dat gaat iets niet goed achter. Hè. Gelukkig horen we het thuis niet. Ze dus luisteren straks ook helemaal 5 uur tot 2 uur naar de door met uh, Ruud Janssen. En uh, ja, die wereldartiest uh, die zo direct komt, die gaan uh, vanavond ook optreden in uh, nergens anders dan uh, de lichtfabriek. Maar eerst gaan we uh, naar een uh, mooi stukje in ons programma toe. En dat is even een klein overzicht van uh, de Nederlandse top 40. Hoe die eruit ziet uh, voor deze week. Op 40 winnen we daar Fox met Sweet Soda Pop. Anouk en Bob op 39 met Hold Me. En Verder met Goodbye op 38. Mooi nummer overigens hoor. Goodbye uh, met Verder. Ik kan je verklappen, die staat op uh, 41 in de Europese hitlijsten. Dus uh, die kans dat hij de volgende week in de Euro Breakdown komt is groot. ik houd de lijst erbij tot en met nummer 50. Dan heb ik altijd een klein buffertje. Dat is altijd leuk. Christine in de Queens, nieuw binnengekomen deze week in de Europe Breakdown... maar hij staat nu twee weken lang in de Nederlandse top 40 op nummer 29. Taylor Swift met Staal op 24. En Dothan met zijn nieuwe track Hungry vinden we terug op de 21ste plek. Cause it, Teach Me How To Dance With You op 20. En Ed Sheeran, Thinking Out Loud, nog steeds in de top 40 op nummer 17. Gangtungtung vinden we daar ook terug op nummer 14 met hun nummer War... En intoxicated van Martin Solveig en GTA op nummer 13. Die stond vorige week op 41, maar die is net de plaats gezakt in Europa. Dus ik uh, heb misschien een volgende week. Je weet het niet, je vindt het niet. Ariana Grande, onze vriendin van de uitzending. One last time op nummer 9. Op nummer 4 vinden we uh, Years and Years met King. Nummer 3, uh, je hoorde hem ook al in de Breakdown. Major Laser samen met DJ Snake, featuring me met Lean On, Rihanna, Kanye Westen op gitaar, Paul McCartney met 45 Five Seconds weer op nummer 2 in de Nederlandse top 40. En het is eigenlijk bijna geen verrassing meer, hè. Het is gewoon niet meer leuk. Nee. Op nummer 1 in de Nederlandse top 40, wie vinden we daar? Omi, onze Jamakaan in de Felix Remix, met zijn track van uh... Cheerleader. Wil je nou de lijst van de Nederlandse top 40 doorlezen? Dat kan. Ga gewoon even op internet kijken. Daar zal je hem vinden. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met nummer 10 in de Europese hitlijst: Bakermat, TGV. Master Team. Vier week in de lijst, nummer 10 deze week, nummer 10 vorige week en hoogste positie ook nummer 10. Bakermat, onze Nederlandse groep met Teach Me. En ik moet wel een beetje zeggen hoor, mijn, uh, uh, er zit hier in de studio, is wel hartstikke druk. Maar iedere week zit er iemand bij voor de lijstjes, maar normaal gesproken lult hij ook nog wel wat tussendoor. Maar hij is zo stil vandaag. Ik weet niet wat er aan de hand is hoor. Ik denk dat hij verliefd is. Maar ja, het hoort erbij hè. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ga maar speciaal voor hem, mijn mooie nummer 3. Ik kan niet even wegzwijmelen met deze prachtige track van James Bay. Op nummer 18 de Euro Breakdown. Hold back the river. Try to keep you close to me, but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 Stop for a minute and see where you hide Hold back the river, hold back Once upon a time River James Bay. En ik hoorde net uit uh, betrouwbare bronnen dat... Uh, Sander hem uh, volgende week voor je gaat uitzoeken. Ik uh, ben benieuwd. Ik denk dat het wel mooi uitkomt in deze Paastijd met alle uh, uh, ja, bijbelse verhalen, met de rivieren die opengaan en weet ik wat. Ik denk dat het, het een mooie combinatie is. Ik zou het eigenlijk nog niet weten, maar hè, we gaan er vanzelf achter komen. In geval was dit dus James B. met Hold Back the River op nummer 8 in de the Euro Breakdown. Kijk wat er nog meer met de ster is. Rihanna. Wat heb je over Rihanna? Sander die had wat over Rihanna voor me. Wat heb je over Rihanna? Nou, Rihanna grapt met Jimmy Kimmel. Ja, ja en? Nou, Rihanna heeft de presentator Jimmy Kimmel wakker gemaakt door in zijn slaafkamer het nummer Bitch Better Have My Money uit te voeren. Rihanna heeft op 1 april een grap uitgehaald met de prestator Jimmy Kimmel. Oh, is het een 1 april grap? Ja. Ook oh, dacht dat het echt was. Nee, Kimmel is verrast door Rihanna, die s'nachts om 1 uur een slaapkamerconcert uitvoerde met haar nieuwe nummer: Bitch Better Have My Money. En het is een kutnummer. Wist je dat? Nee. Ken je hem? Nee. Oh, het is echt een kutnummer, vind ik, maar ja. Mijn persoonlijke mening. We een stukje horen. Zullen we het doen? Ja, nou, je, ik had hem bijna in de euro Breakdown gezet. Zijn het niet dat hij het net niet heeft gered? En ik hoop ook stiekem dat hij niet gaat rennen, maar ja, je weet het maar nooit. Whose idea was Oh nee, dit is. Uh... Oh, dat is uh, over de prank zelf. Nee, ik denk dat is het uh, nummer, maar nee. Ik ga hem gewoon even op YouTube uh, kijken of je hem uh, leuk vindt of niet. Ga ik doen. En dit is echt een. Uh, uh, uh, uh, ja, hoe moet ik het netjes zeggen? Echt een RB-nummer. Oké. Okay. En uh, ik hou wel van RB, maar dit vind ik wel heel ver gaan met. Uh... Het is geen Rihanna-nummer. Oké. Okay. Maar goed, dat was Rihanna. Nou, er staat nog een uh, ik heb nog een klein stukje. Oh ja, nee, dat geloof ik wel. <laughs> uh, Martin Garrix, heb je ook wat over? Martin Garrix? Ja. Ja. Maar wat? Mm. Don't Look Down van, namelijk van uh, Martin Garrix en Usher Knal deze week... het hoogst binnen in de Nederlandse top 40. Verder zijn er nog uh, twee rammers die in die lijst uh, binnenkomen. Nou, je hebt het net al gehoord uh, in een klein overzicht uh, van mij... welke nummers erin staan. Bijvoorbeeld die van uh, VDR... Prachtig nummer, Goodbye. Samen met uh, Lies wordt die uh, gemaakt. En ik zal een klein stuk laten horen. Oké. Okay. DJ producer uh, Verder zit uh, Goodbye afgelopen zomer zelfs op uh, Soundcloud. En dat levert hem binnen een paar Very maanden een contract op met Atlantic Warner. Verder heet in het uh, dagelijks leven Hadrian Ferdicioni. En dan weet je meteen hoe hij uh, aan zijn artiestenaam komt... Het is de eerste helft van zijn achternaam. Onze zijn complete achternaam is er gewoon niet uit te spreken. Nou ja, wil je meer van dit nummer horen? Blijf dan de komende weken naar de Euro Breakdown luisteren. Ik weet zeker dat hij verder in Europa gaat doorbreken. Daar heb ik geen twijfel over. Ik zei het net al, het is Lint. Sander is een beetje verliefd, want hij is een beetje stil vandaag. Maar hey, iedere keer als ik dit nummer hoor, volgende nummer... dan ben ik ook wel eigenlijk een beetje verliefd aan het worden weer. En als je goed hoort, ja, deze inderdaad. Ariana Grande, One Last Time. Op nummer 7 in de Euro Breakdown, vier weken in de lijst. Ik ben benieuwd hoe jullie... Uh... Ik blijf het zeggen. Ik hoop dat die een keer in de lijst komt. Je weet het niet. Maar we gaan het meemaken. Kijk of Sander er nog is. Ja, ik ben er nog. Ja, heb je je mond leeg? Ja, ik heb mijn mond. Ben je, ben je verliefd? Ja, ja. <laughs> zie je wel, dat idee voor mij was goed. Dan geef je dan voor het eerst toe op uh, radio. Dat vind ik wel cool, weet ze. Ja, dat zeg ik niet. Waarom niet? Ja, doe jammer. Hé, hey, even een kleine opzomming. Uh, even een hele snelle kleine opzomming. 16, maar denk ik. 16 tot en met 6. Ja, zoiets hè? Ja, doe maar. Nou, op 16 hebben we CR featuring The Weekend and Diplom met Elastic Heart. En op 15 vorige week komt hij op 15 Jesse J Masterpiece. Op 14, Lost Frequencies met Are You With Me? En op 13 nou staat al 13 weken in de lijst. Becky G met Ken Stop Dancing. En je weet dat ik niet van het getal 13 hou. Ja, daarom zeg ik het nog even. Oké. Okay. Op 12, vorige week stond je op 11. Mark Wonson featuring Bruno Mars met Uptown Funk. Op 11, Z featuring Selena Gomez met I Want You To Know. En op 10, Bakermat met Teach Me. Op 9, vorige week stond je op 8. Emma Louise met Jungle. Op 8, mijn mooiste nummer, James Bay met Hold Back to River. Ja, daar dus zat je net helemaal verliefd op weg te zwijnen. Ja. <laughs> en op 7, vorige week stond hij op 7. De hoogste notering was 7. Ariane Grande met One Last Time. En op 6, hoogste notering is 1. En dat is Echo Smith met Cool Kid. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. En op 5 hebben we Kelly Clarkson met Heartbeat Song. And I'm gonna play it. Zoals een van onze collega's altijd noemt, uh, de Soundmix Show. Dan heeft hij heeft het over die X Factor, of The Voice en dat soort programma's. Maar dat brengt toch wel wat uh, talentjes naar voren, zoals deze Kelly Clarkson. Maar dan in de USA-versie natuurlijk. Op nummer 5 met de Heartbeat Song. Ondertussen staat ze er 5 weken in. Eén is gestegen deze week. Heartbeat Song. The Euro Breakdown. Kelly Clarkson. Goed, we zijn bijna aangekomen aan de top 3 van deze week. De vier slaan we even over. Staat 8 weken lang in de lijst. Ook wel één plaatsje gestegen. En dat is Rihanna. Samen met Kanye Westen op gitaar Paul McCartney met 4-5 seconds. Op nummer 3 staat. Ja, dat dacht je hè? Ja, dacht je dat ik dat alvast ging verklappen? Nou echt niet. Dan hier eens even luisteren wat er de afgelopen weken in de top 3 stond. Nummer 3, Nummer twee... Op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week was dat op drie dus. Echo Smith met Cool Kids. Twee in handen van Omi, Cheerleader en 1 Ellie Golding. Deze week op drie is David Guetta samen met Emily Sunday. What I did for love. Vorige week nog op de vierde plek. Zes weken in de lijst. David Guetta. Talking loud, talking crazy. It's true what they say I'm always late is the hardest part What I did for love. Nou, dan moet ik het eigenlijk aan de... connoisseur vragen, hè? De ervaringsdeskundige zonder. Die is helemaal verliefd. Oh, wat schattig is het toch om te zien, hè? Die verliefde wetsen daar ook of zo van. Volgende week uh, kijk dan even op de webcam. Misschien neemt hij dan... Uh, de gelukkige mee. Je weet het niet. Ja, je weet het niet. Je weet het nooit. Emily Sandé samen met David Guetta. What I did for love. Op drie deze week in de Euro Breakdown. En op twee vinden we Omi cheerleader, net zoals vorige week. Maar dan nu een weekje langer in de lijst, 15 weken. En je weet het de eerste positie hebben ze ook een tijd lang gezien. Omi op twee. Nummer 2 Omi met uh, Cheerleader. Net zoals vorige week stonden ze er ook lekker in de Felix Jean remix. Zoals ik al jullie zei, hè, het is al uh, vaker uitgebracht die plaat. Maar dankzij de Felix Jean oh, is hij echt uh, bekend geworden. En op één vinden we Ellie Goulding. Net zoals vorige week, zes weken pas in de lijst. Met uh, Love Me Like You Do, Sander. Ja, jongen, die jongen. Echt, uh, hij, hij kan nergens meer over praten als over haar. Geen ander onderwerp. Love Me Like You Do, Ellie Goulding.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 meen deze week Ellie Goulding met Love Me Like You Do. Oh, hier zit op een andere nu hè. Zit ja. in studio 4 ben je het helemaal naartoe verhuisd. Ja, dat doe je goed. En hoe heet ze? Mag ik dat wel... weten? Nee. Oh, jammer nou. Blauw. Nou ja, in ieder geval uh, ga ik het dan uh, misschien hopen dat ze de volgende week bij is. Gaan we niet vertellen wie het is. Kijk dan gewoon even op cfmradio live.nl. Ga ja, sowieso even naar cfm-live.nl In het volgende programma komt een hele coole band Wie dat is, dat hoor je zo direct na de klok van 5 uur 25e jaargang aflevering 14 van 3 april 2015 zit erop Deze week hadden 12 stijgers, 9 zittenblijvers 15 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Ik bedank Sander voor zijn lijstjes ja, graag gedaan. Ik bedank jou thuis voor het luisteren en uh, tot volgende week. Heb je na het eerste uur gemist of heel veel gemist? Luister morgen dan tussen 7 en 9. En straks tussen om 5 uur Zandvoort draait door. Uh, yeah, what? Is that Ja, it? Yes, it's over. How'd you like it? Uh, I don't know. I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much. Tot zover het ritme van ZFN. via de kabel op 104.5.